Het is nieuws van 11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Mario D en de stichting Sterevenementen worden vervolgd vanwege het ongeluk met een monster truck vorig jaar september in Haaksbergen. Dat meldde bronnen aan de NOS. Het OM melde, legde Mario D en de stichting dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ten laste. Tijdens de show met de monster truck reed Mario D het publiek in. Er vielen drie doden. De gemeente Haaksbergen wordt niet vervolgd. Met name burgemeester Gerritsen kreeg veel kritiek vanwege het verlenen van de vergunning. Twee weken geleden stapte Gerritsen op, omdat de gemeenteraad geen vertrouwen meer in hem had. Een explosie in een oliedepot bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft het leven gekost aan nog een onbekend aantal brandweerlieden. De autoriteiten vrezen dat er zeker zes doden zijn. De brandweer was al uren bezig met het blussen van een brand toen het depot ontplofte. Volgens een lokale tv-zender waren er op dat moment van de explosie 180 brandweermensen op het terrein. En kunnen de ambulances het aantal gewonden nauwelijks aan. Het depot ligt zo'n 30 kilometer buiten Kiev. Er liggen 9 grote opslagtanks waar vooral benzine in zit staan in brand. Het Europees parlement, vakbonden en transportorganisaties... hebben een tienpuntenplan opgesteld voor het probleem met migranten in Frankrijk. Een belangrijk onderdeel is de betere controle van vrachtwagens... waarin migranten zich in Calais op weg naar Groot-Brittannië verstoppen. Chauffeurs moeten voortaan controles van hun truck kunnen afdwingen. Boetes, als er migranten in een truck worden gevonden... moeten vervallen als er alles aan gedaan is om dat te voorkomen. En verder moeten de toegangswegen naar Calais beter worden beveiligd... en moeten tentenkampen met migranten verplaatst worden... naar een locatie buiten de havenstad. Het weer. In het westen en de noordelijke helft van het land is het vaak bewolkt en het blijft zo goed als droog. In Brabant en Limburg schijnt de zon geregeld. Vanmiddag breekt de zon op meer plaatsen door en wordt het 14 tot 18 graden. Vanaf morgen meer zon en dan lopen de temperaturen snel op. Dit was het NOS.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. Beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. Met. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort. liefde tijd van de leer.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 Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere wijk hoort u dus hier... hits van de jaren 30, 40, 50, 60... en de jaren 70. Iedere dinsdagochtend een uur lang... al die mooie oude hollands muziek uit lang vervlogen tijd. En als u het programma nogmaals wilt beluisteren... of u denkt van ik moet zo meteen weg en ik wil toch graag beluisteren... dat kan iedere zaterdagochtend tussen... nee, eigenlijk is het zaterdagmiddag trouwens... tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Zandvoort uit Zandvoort met mij... Mario Zand, wat is de opening? Hoor u onze herkennismelodie? Het uur van Louis Davis met Weet je nog wel oudje Een opname 1928. Dit uur, muziek van onderweg, zometeen Anneke Greulo, Eric Christiani. Marie je de Sunshine's met De Mooiste Meisjes zijn in Nederland. De mooiste meisjes.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 Dit denk ik, kwam je maar en fluister even zacht jouw naam. Kom weer naar huis, als je verandert van gedachten. Kom weer naar huis en zal vergoed vergeten zijn. Je oude stoel staat klein, die bij het raam. Steeds denk ik: kwam je mij en fluister even zacht jouw naam? Kom weer naar huis, als je verandert van gedachten. Kom weer naar huis, het zal voorgoed vergeten zijn. Oh kom maar huis, laat mij niet langer wachten. Ook keer terug en breng weer zonnescheen. Geniet van de lekkerste muziek uit Nederland, Mario Zandvoort. Nationale beroemdheid en Nederlandse eerste echte tiener -idool. In deze periode beheersten ze de Nederlandse hitparade... met een recordbrekende hit als Brandend Zand, Paradiso, Surabaya... en natuurlijk het nummer wat u zojuist horen, Simononi. In haar zoog trok ze tienersterren... als Wilke Alberti, Rob Nijse en Trea Dops mee. En op het hoogtepunt van haar roem in 1964... nam Anneke Greulo deel aan het Eurofessie Songfestival... met het liedje Je bent mijn leven... waarvoor ze ook de publiek publiek prijzen ontving. En ze eindigde samen met België op een gedeelde tiende plaats aan het eind van de jaren zelf. Begon ze aan haar internationale zangcarrière. Anneke Greulow. En daarvoor hoorde u Eric Christiania 1352 met kom weer naar huis. En als opening in het blokje van drie. de Sunshines met de mooiste meisjes zijn in Nederland. En de volgende dame is Terry Scholten. Geboren als Dorothea Margrethe roepnaam Terry Scholten van Zwieteren... in Rijswijk is ze geboren op 11 mei 1926... en al daar, overleed op 8 april 2010... was een Nederlandse zangeres en presentatrice. En ze trad onder andere op in het radioprogramma De Bonte... dinsdagavondtrein van de Avro met liedjes... die door Henk Scholten waren geschreven. En ook deze mee aan de Snip en revue. Dat was tussen 1959 en 1960... Dat deed ze een gasverette. En in 1959 werd ze door de NTS gevraagd om mee te doen aan het Nationaal Songfestival. Dat was in 1959 natuurlijk. Daar zong ze twee liedjes: De Regen en een Beetje. Met een tweede nummer. Een compositie van Dick Schallies. Op tekst van Willy van Hemert. En dirigent Dol van der Linden behaalde de school. Uiteindelijk. De eerste plaats op het Eurofestie Songfestival 1959. Te kan. Een beetje. Verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. De hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speet je. Maar ach, weet je. Soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje van trouw. Dat is uh, het refrein van het, uh, van het nummer wat ik voor u klaar heb staan. En ze namen het nummers vervolgens ook op in het Frans. un petit peu. In het Duits. Zaja Lich. En Italiaans. un poco. En in het Zweeds. Omvaren. En u gaat het origineel horen. Terry Scholten. met een beetje. Nu hier op CFM Zandvoort. In Zandvoort. Uit Zandvoort.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 zie ik in gedachten weer mijn herrie. vloeken en vechten gelijk, Een hey man. Overal waar ze kwam, schopte ze Harry. Ze kon zeilen, zoals nu nog niemand kan. Ze heeft De strengte er de zee, dus drink op de en op alles was ze dee. Waar haar schip verscheen was ze er erg goudknokken, en niemand ontsnapte leed. In de zee. Dus drink op Larry. Was, dan ze was de zee. Dus op en op alles ze u de muziek van. Dick en Tom, of Tom en Dick. De naam van een cabaretduo Tom Poederbach en Dick Zwanneveld. In het begin heeft ook Anton van den Berken... kort deel uitgemaakt van de band. Het duo is bekend geworden onder de naam Tom en Dick van de podi. Met een single Terug naar de Natuur. Nog onder de naam Podi en de Roaring Seven. Zij zijn ze een aantal keer op televisie geweest. Onder andere bij het programma Mies en Scène. Van natuurlijk Mies Bouwman. Daarna die volgde snel de opdoop, omdoop tot het uh, kortere Tom en Dick... 1968 nam het duo de single Wijn moet erbij zijn op. een lading van een opdracht van de Vare tv programma Zomaar een zomeravond. Het nummer leverde het duo een bescheiden hitje op. En in 1969 had het duo hun grootste hit met de Shanti-parodie Bloody Mary... over een ruige piraten die niet kon zwemmen. En het nummer kwam op 30 augustus binnen op nummer 22 in de Nederlandse top 40. En stond drie weken op nummer 1. Dus in de heel veel drie top 30 stond het lied 12 weken genoteerd... Van drie weken op nummer één in hetzelfde jaar verscheen ook de LP... Bloody Mary en de rest. En voor Tom en Dick hoorde u Marty met maanserenade. En ook nog Teddy Scholder met een beetje. En over Tom en Dick gesproken. Na de hit Bloody Mary sloten ze zich aan bij producer Peter Koelenwijn. En over Peter Koelenwijn gesproken. Dat is de volgende man die klaar staan voor u. Officieel en aan Peter Cornelis Koeleman geboren op... Uh, in Eindhoven niet op, maar in Eindhoven op 29 december 1940... Nederlandse zanger, producent en radio-dj. En vanaf de jaren 60 heeft hij regelmatig hits gescoord. als uitvoerend artiest. en als producent van het uitvoerende werk van andere artiesten. Daarvoor u klaarstaan? Peter Koelenwijn en Angelina, mijn blonde seksmachine.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 Even eindelijk pas in. Jij bent alles voor mij, want je maakt me zo blij. Michaela, in mijn hart is alleen maar een plaatje voor één. Michaela, iedere dag, ieder uur is een nieuw avontuur. Michaela.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 Iedere dag, ieder uur is een nieuw avontuur. Mikaela, jij bent.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 Zag op een dag in mei Een lief en aardig meisje Dwalend in de wei Ze plukte daar magrietjes grietjes Die bloeiden op het land Maar plotseling kwam er toen een bij En prikte in haar hand Als het gras twee kontjes hoog is Hele riep Hele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 Het gras twee hoog is, hela hi, hela Als het gras twee koontjes hoog is, hey hey, hey Als het gras twee koontjes hoog is, meisjes past dan heel goed op. Nu plukt ze weer magrietjes met een kindje aan de hand. Haar ogen dwalen zoekend rond over het groene land.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 U hoorde muziek van Hydra met Als het gras twee kontjes hoog is. En Hydra is een Nederlandse band die vooral bekend is van de liedjes Marietje... en Als het gras twee koontjes hoog is, wat u dus zojuist hoorde. Hydra ontstond in 1970 uit de groepen All Beat Generation en South River Village Band... Het speelde eerste mix van hard rock en underground. En in 1974 kreeg Hydra de eerste bekendheid met het liedje Het geeft allemaal niks. Dat een 25e plaats haalde in de Nederlandse top 40. Met het liedje Marietje, want in het bos daar zijn de gescoord Iedereen in januari. Haar grootste hit. Het nummer stond drie weken op de eerste plaats in de nationale hitparade. Een jaar later haalde Als het gras twee kontjes hoog is de vierde plaats. En de twee eropvolgende singles. Hela Bloemke en mijn zwager haalden de hitlijsten niet. Iedra hoorde nu dus, dus met als het gras twee kontjes hoog is... en daarvoor Johnny Hoes met Michaela. En ook hoorde natuurlijk die mooie plaat van Peter wij met Angelina, mijn blonde seksmachine. En we gaan door met Anton Manders, beter bekend als Tom Manders... ook onder de synonieme Doris. Geboren in Den Haag op 23 oktober 1921... en overleden in Utrecht op 26 februari 1972 was een Nederlandse tekenaar, Comique cabaretier... in een laatste rol werd hij met name bekend als Doris. En in begin februari 1972 kreeg Manders een auto-ongeluk. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat hij kanker had... en drie weken later Stief Manders aan een hartaanval. Ik heb voor u klaarstaan Doris met zulke rozen. Met zulke rozen als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleurs en wat fleuras aan mijn leven. Voor zo'n patroon zou ik mijn weekloon willen geven. Met zulke rozen als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen.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 met zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleurers en wat kleurers aan mijn leven. Voor zo'n zo petro zou ik mijn wijkland willen geven. Met zulke rozen, als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen.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 Zeg Marie, de Marie luister even. Hé, hey, met van die rozen als op jouw wangen, zeg, daar zou ik mijn kamer mee willen behangen. Ja, weet je wat het is? Dat gaf een beetje meer kleur aan mijn leven. Ja, het is dat ik in de overbrugging loop, want daar zou ik mijn weekloon ervoor willen geven. Met zulke rozen als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen. Het deed me niks, al had ik geen riks meer voor een gordijn. Want het behang zou om te zoenen zijn. Want dit behang zou om te zoenen zijn. Geniet yeah. van de lekkerste muziek uit Nederland, Mario Zandvoort. We gaan met loop nooit voorbij dat huisje. En ook natuurlijk Doris, oftewel Tom Manders met Zulk Rozen. CFM Zandvoort, u luistert naar uh, Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere wijk hoort u de hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Oftewel een reisje terug in de tijd. Als u denkt ik wil het programma nogmaals beluisteren of ik heb een duil gemist. Nou aan de zaterdag tussen 1 en 2 kunt u het programma nogmaals beluisteren. In de herhaling hier op CFM Zandvoort. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Het radio Ensemble, Het Kom Weer Naar Mijn Eiland. Misschien nog Hermine Timmerman. Wanneer eerst die is hier de spelbrekers bij de Madly. En ik zeg misschien tot volgende week en anders tot een andere keer. Tot ziens. Parijs ligt aan de scène. en bon ligt aan de reen. Maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt aan Madeleine.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 Ik mean reis ligt aan de cent, en bon ligt aan de Rijn maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt aan Madeleine. de lijn. Ik heb je in de laatste tijd zo eens geobserveerd, daar heb ik misschien spijt van, want het heeft me iets geleerd. Je weet je leuk te kleden, dat heb jij op velen voor.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 als je zich dan kussen laat, vraagt zijn, zie de mijn heren? En de nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje o oh, zo blij? Want je weet de antwoord dan een kus, ze zijn er heren bij. Doe je ruikje en mee, me hoesje als liefst, doe niet, daar is, zie jij mijn heren? Ja, ze ruikje, ze zijn niet, doe die daar ik zie je toch zo geren. De wereld draaien door het vluchtje romantiek Daarom vraag ik, zie de geime heren met muziek Daarom vraag ik, zie de geime heren met muziek in proke is het geluk de kerk gekomen. onder duizend sterren streelde ik jouw blonde haar weet met hoeveel tranen